Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koundoes hebben demonstranten een gebouw van de Verenigde Naties aangevallen. Zeker vier mensen zijn doodgeschoten door veiligheidstroepen. Bijna vijftig mensen raakten gewond. De betogers zijn woedend over de verbranding van Korraads door Amerikaanse militairen. Ze bestormden het VN-gebouw maar werden tegengehouden door de politie. De betogers staken wel een deel van het gebouw in brand. Ook in andere delen van Afghanistan is het vandaag weer onrustig. In de hoofdstad Kabul zouden twee westerlingen zijn gedood in het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nelson Mandela is met buikklachten opgenomen in het ziekenhuis. Dat was gepland, benadrukt de Zuid-Afrikaanse regering, die zegt dat haar president niet is geopereerd. De BBC en andere media melden dat Mandela wel is geopereerd en dat zijn toestand stabiel is. In de verklaring vraagt president Suma de privacy van Mandela en zijn familie te respecteren. Bij een aanslag op het presidentie op een presidentieel paleis in Jemen zijn meer dan twintig doden gevallen. Voor het paleis blies een zelfmoordenaar zichzelf op in een auto. De slachtoffers waren paleiswachten. Al-Qaeda heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De aanslag was in het zuiden van Jemen, ver van de hoofdstad Sanaa, waar de nieuwe president Hani vanochtend in het parlement de eet aflegde. In zijn speech beloofde Hani door te gaan met de strijd tegen Al-Qaeda. Het is druk op de wegen van en naar de wintersportgebieden. Vooral in de Oostenrijkse Alpen, de Franse Alpen en in Zuid-Duitsland hebben automobilisten last van files, zegt de ANWB. Veel Nederlanders gaan dit weekend weer naar huis, naar hun vakantie. En in het noorden van Nederland is de vakantie juist net begonnen. Zo'n 165.000 mensen vertrekken richting de sneeuw. Het weer, zonnig, in het binnenland ook wat stapelwolken. Het is 7 tot 10 graden. Morgen eerst bewolkt, maar later ook wat opklaringen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen is er een ongeluk gebeurd. Tussen Badhoevedorp en Amstelveen staat nog 2 kilometer, maar de weg is weer vrij. En dat geldt ook voor de A12 naar Den Haag. Tussen Harmelen en Woerden 2 kilometer door een ongeluk. Maar ook hier zijn dus alle rijstroken weer open. Tot zover de verkeersinformatie.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 In Zandvoort en dan deze muziek op de radio. Je hoorde uh, Kennedy te samen met Earth, Wind and Fire, and I like the way to move. Het is even naar twee uur. Goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. ZFM voor Zandvoort en de regio. En inderdaad een zon overgrote Zandvoort. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. En ja, geweldig het zonnetje. Heerlijk, hè? Het zonnetje. Zou het al voorjaar zijn?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 here and share the dreams. so much Met een zee van muziek en een golf van informatie op 106.9 FM.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 Mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? ah, ah, ah, uh! ah, Mata. Ai, se eu te pego, ai... En met dat lekkere weer van vandaag krijg je gewoon zin in de zomer. Helemaal zin in Zandvoort. En lekker naar het strand gaan natuurlijk. De plaat van Michel, Telo en Ic Tupego draaien speciaal voor iedereen die uh, strandpafels het opbouwen zijn, Albert-Jan. Ja, want er wordt hard gewerkt. Ja, ja, er staan er alweer een aantal. En er zijn ook de eerste brochures of folders die liggen alweer in de bus waar we allemaal kunnen gaan eten en uh, lekker kunnen gaan genieten op het strand. Dus het wordt weer, dit moet gewoon een mooi seizoen worden. Ik heb onder meer vernomen dat de mango's uh, alweer open met een oh, hele lekkere keuken. Dus oh, oké, okay, ja, in Ik had van Meijer aan zee, had ik alweer het nodige uh, binnen. Beachclub 10. Ja, het is, dat wordt geweldig. Als ah, het is nou allemaal CFM op zaterdagmiddag aanzetten, dan is het helemaal feest. Natuurlijk. Kijk, dat bedoel ik. Goed, terug naar de realiteit van de dag van vandaag. En, uh, ja, volgende week is het natuurlijk uh, alle kinderen zijn uh, vrij.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 Gelukkige winnaar.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 op zaterdag 3 maart geeft de kinderburgemeester uh, van Eknus samen met burgemeester Meijer tijdens ons programma een interview. En dat uh, is staat gepland om kwart over twee. Dus volgende week kwart over twee de twee burgemeesters in de, in de studio. Heb jij uh, je pak al uit de kast gehaald? Ik heb mijn uh, zandvoertse stropdas oh, al klaar liggen Kijk, dat hoor. doe je helemaal goed. Heb je wel een pak? Bier? Daar <lacht> moet ik even kijken. <laughs> ja, dat komt wel goed hoor. Maar goed, een week vol activiteiten en uh, CFM doet ook mee. En die doet op dinsdag, woensdag en donderdagmiddag van 1 tot 2 live.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 Een beetje zin in de zomer. Nou, wij wel hoor. Till four they were young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 de geel gekleurde straatstenen en het motief van de bestrating in de Kerkstraat wordt nu over het Kerkplein en het Raadhuisplein doorgetrokken naar het begin van de Haltenstraat.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 We hebben een mooie percentage van uh, nieuwe winkels uh, in Zandvoort. En dat betekent nog maar een leegstand van 10%. Nou, dat valt me mee. want en dat is uh, minder dan het uh, landelijk gemiddelde. Dus... Dat valt me mee, want uh, afgelopen winter uh, daar bij het casino en dergelijke, die hele straat was eigenlijk bijna leeg. Nee, er komen heel veel uh, leuke nieuwe winkels. En uiteraard uh, houdt u daarvan op de hoogte wat je allemaal kan uh, doen uh, in Zandvoort wat betreft de winkels. Maar uiteraard parkeergelegenheid uh, ook in het centrum aanwezig. Here is you too and stuck in the moments. I'm not afraid of anything in this world. There's nothing you can throw at me that I have.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 Voor de nieuwste hits bij CFM verwijs ik je graag naar de vrijdagmiddag. Want tussen 3 en 5 uh, centimeter de Euro Breakdown. Gepresenteerd door George van Dam. Kom maar, kom maar kom De 40 kom maar. beste platen. Kom maar, kom maar, kom maar. Je bent een eikel. <laughs> ja. George. Hebben we het toch even gezegd? Heerlijk. Ja. Ik krijg uh, volgende week trouwens uh, tijdens mijn workshop uh, uh, op donderdag krijg ik twee neefjes van George. Uh,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 Helemaal leuk. Dus drie dagen lang, van 1 tot 2 live, uh, CFM, uh, in het kader van de Kids Adventure Week. Hé, hey, we hebben heel veel uh, verzoekplaten vandaag weer. Ja, ik barst hier van de die bierveeltjes. E, eentje was er, uh, uh, eentje van uh, Petula Clark. Ja, ja. klopt. Kom, kom Don't Sleep in the Subway. Maar die konden we niet vinden. Helaas, maar wel deze bekende. Hier is Downtown. When you're alone and life is making you lonely.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 Your problems surround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 Een meter of nou 20, 25 vanaf het doel. Eh, de bal komt geheel uit de muur. En Jan Zonnekamp verdedigt zijn gezicht met zijn arm. En je schat, dan ligt de bal gewoon op de stip. Te gek verwoorden. Dan gaat die bal komen. En dan gaat hij in, ja, ja, ja, ja, ja, dus we spreken nu over de, even kijken, de 11 minuten, zat 1 zat 1.08, dat is helemaal niet nodig geweest. Dat was een beetje een rare situatie, die vrije schop, dan komt die scheidsrechter die vloot ervoor en uh, toen stond er nu, binnen de 16 meterlijn, Zonneveld beschermt zich, dat mag officieel, maar hij vond dat er geen bescherming meer was, dat het meer een bal spelen was met de arm en daardoor kan de bal op de zet te leggen. Goed, Santevoort, dat uh, heeft uh, uh, eigenlijk hetzelfde team als uh, voor die... Uh, ...die sneeuwbinden. Alleen Max uh, Aarderik is weer teruggekeerd... Voor, ...van de tweede keer blessure... ...en die staat weer rust op het middenveld te spelen. Voor de rest allemaal hele jonge knullen... ...en uh, Zandvoort mag nu een vrije schot nemen... ...ter hoogte van de cornervlag ...van Hellesport waar we zijn. Hellesport richting Zaanstad... Uh, ...aan de rand uh, daarbij uh, een beetje kant van Aschidel of zo. Uh, goed, uh, de bal die komt uh, ter langzaam nu... ...richting cornervlag uh, ...en Naartje Berg gaat die bal nemen. Zandvoort staat op de zesde plaats op dit moment... 22 punten en Hellas op de negende plaats en Met 16 punten Zit dus een gat van 6 punten tussen En uh, dat kan dus liever ieder geval vandaag niet overbrugd worden Dan komt die vrije schop uh, Die wordt erin gekocht. de keeper kan hem heel makkelijk pakken dan gaat tempo draaien, want... Uh alles wordt dat, uh, dat is heel snel. Het is hier een kunstgesteld. dus de, de premies zij ook op in Stanford. Dus We zien dat schot ook alweer. maar daar is Kalis, Ronald Kalis heeft ingegrepen en speelt de bal naar Aden. Aden probeert daar in de diepte. Even kijken. Michael Kalfen dat ook niet maar wel is daar. Gestold uh, um, die gaat zijn man voor bij de 6 meter gebied gaat hij in, gaat voor. Zat bij Stanford, dus daar en, staat er en het is, het is even kijken, even kijken, want het is wel een doelpunt. Het is mooie um, spel, die koppen, en het gebeurt eigenlijk nooit. Daar is binnen twee minuten naar. Ongelukkige penalty. Sandvoort op gelijke hoogte brengt met Hellasport, met de gasten. Het was een hele mooie voorzet van Dogen. En Mol, die normaal gesproken nooit een echte springer is geweest. Die kwam in huis hoog, zette zijn hoogte tegen. En de keeper van Hellasport had niks meer te vertellen. De stand is nu 1-1 hier. En dat vind ik een mooie tijd om deze reportage af te sluiten. We hebben gespeeld 14 minuten. De stand is 1-1 de Hellas tegen S.S. voor. Dankjewel, Jop, en dadelijk komen we bij je terug. En we moeten gewoon vaker bellen. Dan heb je tenminste heel veel doelpunten daar. vader Ja Huh. Classic material, refugee camp. Hold tight. Yes, yes. Steve Marley, come on, huh? White right, Clap huh? Dit is het ritme van Zandvoort. Dit is het ritme van ZFM.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 In is dus zit door, door een overtreding van Michael Kuil. Op de Santos gezien de rechterkant van het veld, maar diep in het, op de helft van Hellesport. Vrije slot, dus. Wordt niet gespeeld. Wordt niet goed gespeeld, denk ik. blijft hij nog binnen. Hij blijft niet binnen, want dan gaat Santos benen uit. tussenin, ingeworpen. geworpen. Nee, pas van de, van de cornervlag aan de Santos-kant van het veld. Dan is nu even buiten de mijning. Dat gaat zo gehaald worden, natuurlijk. En niemand haast zich daarvoor. Oké, okay, dat loopt uiteindelijk heel even naar eens naartoe. Heel rustig, heel riks. Pak die bal gaat dan die bal in de buitenwaart. Het, het doet allemaal, het doet allemaal. En dat doet nog steeds. En dat voor een simpele inworp. Dus, het uh, <gacht> is van blogger. Ja, er gaat die komen. Nou, inworp. Daar is uh, heel goed daar. Uh, Petrikoper Koper zit erbij met zijn hoofd. Kan die nog wat wegwerken? Maar het is uh, nog steeds. Hellsport in de bovenzitters. Dus, Alhoewel daar de, de verdediger uh, van Zandvoort. En dat was dan uh, Petri Koper. Uh, Vullende uitslag van de uh, stelen van Hellsport. En die wil gaan vier zijn voet over de zijlijn. Dat betekent dat uh, Max langs werk wel gaan gooien. Uh, nee, Chris Dool geweest, dat. Die uh, gooit nu de bal ook nog steeds niet. Kom op nou. ...doet allemaal. Ja, eindelijk is het wel weg... ...maar die wordt weggewerkt door uh, Sport. Het is wel eens nu op middenveld uh, Zo kunnen we wel even doorgaan. Het is uh, op dit moment een beetje rommelig. We gaan terug naar de studio om rond een uur of kwartier... ...weer bij je terug te komen met uh, het einde van deze eerste... Sport tegen SV Zandvoort. Dankjewel Jafres. En zo meteen in het volgende uur... ...uiteraard veel meer over deze voetbalwedstrijd 1 tegen 1, dat is de tussenstand. Sport tegen SV Zandvoort. Zo dadelijk in uur 2 uiteraard weer heel veel lekkere muziek... ...en informatie voor Zandvoort en de regio. It's time it to-